Gedupeerde bezoekers van het Belgische Pukkelpop... krijgen voor de volgende edities van het festival eet- en drankbonnen. Het festival in de buurt van Hasselt werd in augustus afgelast... nadat er door noodweer vier doden waren gevallen. De organisatie van Pukkelpop zegt dat mensen die een dagkaart hadden... bonnen voor 75 euro krijgen. Voor wie een kaart had voor het hele festival is dat 150 euro. De Nijmeegse politie heeft een speciaal team geformeerd... om het geweld na de wedstrijd NEC-Vitesse te onderzoeken...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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file en dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelevarensveen en Zoete Dijk 4 kilometer. Verder is er nog een weg dicht door een ongeluk. Dat is de N275 van Nederweert naar Blerik. De weg is in beide richtingen dicht tussen Beringen en de Afrit Kessel. Een idee over lange termijn denken.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 De NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is een van de beste singer-songwriters van het land. Die net terug is uit China, waar ze optrad in Beijing en Shanghai. En woensdag presenteert ze in Amsterdam haar nieuwe CD, Transcendental Man. En ga voor alles naar een van haar concerten. Want behalve muziek zijn die ook een grafisch totaal spektakel met prachtige tekeningen van eigen hand. Hier is Sonja van Hamel. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en als Joost Prins het zegt, Sonja van Hamel. Nou, ja, zeker dan. Ik ben helemaal stil van het. Tje, ja. je mijn, bom, hè, ja. Ja. En de bom. Mijn jeugdheld. En de liedjes een, van je, de bom. Oh ja, eindeloos gezongen. Ja. Zong je toen al veel? Ja, heel veel. Ik keek altijd naar, naar jij de Bom, de familie Knot. Er allebei heel veel liedjes in. En ik had die platen ook. Dus uh, zingen en dansjes maken erop. en zo. En speelde je toen al wat ook? Piano. Ik heb piano geleerd toen ik drie was. Toen je drie was? Ja, mijn moeder was uh, speelster, Niet echt lerares. Ze, is nooit, ze heeft nooit conservatorium gedaan of zo. Maar ze kon heel goed uh, spelen. En uh, zij speelde piano bij de Eurythmie op de vrije school. Oh, kijk, dan, dan zijn daar we, we altijd. <laughs> ja. En ja, daardoor, weet je wel, uh, zij speelde gewoon heel vaak. En zij heeft mij gewoon van, uh, vanaf drie uh, gewoon geleerd om kleine liedjes te spelen. En toen ben ik op les gegaan. Dus de piano is voor mij ook het allermeest vertrouwde instrument uh, wat er is. Veel meer dan gitaar. Of, uh, dus je voetjes bungelden oh, toen uh, nog? Uh... Ja, ik heb een hele leuke foto dat ik hier zo'n kamerjas zit en dan inderdaad zo hangen de toetsen. <laughs> en, vond je het dus het altijd, en vond je het van het begin af aan leuk of zat er ook dwang achter? Van de, ga, doe nog even je oefeningen of je... Nou, pianostudie? Ik moest eerlijk zeggen dat ik eigenlijk muzieklezen altijd heel erg stom heb gevonden. Ja, echt. Vooral omdat je allerlei lesjes moest leren. En wat ik veel leuker vond, was gewoon uh, dingen verzinnen en daarop doorgaan. En ik kon ook niet zo goed noten lezen. Ik kon het wel, maar ik vond het niet zo interessant op een of andere manier. Of Ik, ik leerde het altijd heel snel uit mijn hoofd. En dan deed ik voor de pianoleerde, deed, deed ik alsof ik las. Zo. En dan speelde ik gewoon zo een beetje zo omheen, zo op mijn gevoel. En ja, heel vaak als ik dan gestudeerd had, dan ging ik daarna ging ik allemaal popliedjes. Want ik hield altijd al heel jong van, van popmuziek. Ging ik die naspelen. Dus ja, ja want ik heb bewijs laten maken dat jij helemaal geen noten kan lezen. Een beetje. Ik kan het wel, zeg maar, maar een beetje zo. Maar, een, beetje uh, ja, ik, als ik een beetje zo? ik moet een beetje je zo Je begint met je vinger zo in de lucht te wijzen. <laughs> ik, weet, ik weet hoe de notenbalken werken, zeg maar. Maar ik kan niet van blad spelen. Dat is, dat is onmogelijk voor mij. Dan sla je dood. Dan is er niks ja, meer aan. Ik, of? Dat, kan, dat kan ik gewoon niet. Hm. Moet, ik zou het wel kunnen als ik er hard op studeer. Maar ik heb nooit, ik heb nooit zelf de, de motivatie daarvoor gehad. Ik heb ook nooit de drang gehad om naar het conservatorium te gaan omdat ik gewoon het altijd eigenlijk het leukst vond om in bandjes te spelen... en om zelf dingen te verzinnen. Dat, ja, dat was voor spelen mij een plezier. Ja, daar zat de lol in. Het is, het Want Gert-Jan Blom vertelde ons... Uh, bekend van de Issies van vroeger nog... en mm -hmm. uh, nu ENR-manager bij het label waar je zit, Basta... dat hij wel eens uh, iets uh, door de telefoon op de ukulele heeft moeten spelen... om jou iets duidelijk te maken. <laughs> is dat zo? Dat weet jij helemaal niet meer. Nee, dat Dan, niet, dan ja. heeft het weinig effect gehad. Maar, nou, ik weet wel dat hij moet altijd alle partijen op zijn gehoor moet hij die uitschrijven, inderdaad. Want ik, ik neem alles thuis gewoon op in partijen. en uh, Zeg maar op mijn gehoor, dus ik speel het in. Ook trouwens de, de, de cello-partijen en de, en de strijkerspartijen. Daar maak ik altijd soort schetjes van, gewoon op keyboards. En Annie Tangberg, die uh, in mijn band speelt, is de celliste... Vast, de celliste. Die, uh, daar heb ik dit jaar een hele leuke samenwerking mee ontwikkeld. Waarin zij ook weer daarmee verder werkt. En het uit, zij kan het wel uitschrijven. Want zij heeft een conservatorium nee. nou, ja. gedaan. <laughs> <laughs> en zit het in het metropoolorkest. Kijk. Net zoals de andere twee trouwens. Maar um, en dat werkt heel leuk. Want zij vertaalt ja, zij het dan weer naar, naar een, bijvoorbeeld een strijkers trio. En... Uh, ja, op die manier blijf je ook niet vast in de, in, de, in de gewoontes, zeg maar. Want zij zegt altijd van... Ja, jij schrijft eigenlijk heel erg dingen die, zeg maar, niet mogen. Of die, weet je ja, dus niet, dat zei Gert-Jan Blom ook. Wat eigenlijk helemaal niet kan. Waarvan zij denkt, dat kan helemaal niet. Ja, maar dat is juist wel verfrissend of zoiets. En soms passen we wel dingen aan. of Voor, zij heeft, voor deze plaat heeft ze er ook nog allerlei waanzinnig mooie dingen bij verzonnen. Dus ja, op die manier denk ik ook van, ja, ik hoef eigenlijk helemaal geen nootend Nee, joh. <laughs> dus ik kan gaat. beter me concentreren op dingetjes schrijven. En dat vind ik veel leuker en daar ben ik volgens mij beter in. Dus, We houden het daar even op. Ja. Uh, China, want uh, Joost Prinsen zei net in zijn aankondiging, ja, net terug uit uh, Beijing. De ja. boekenbeurs. Maar wat doet een singer-songwriter... Uh, in het Engels, op de boekenbeurs in China. Ja, ja dat was fantastisch. Uh, ik ben gevraagd door het Nederlands Letterfonds om daar te spelen. Ik heb vorig jaar al, al twee keer in Spanje gespeeld... voor eenzelfde soort avond van hun, Café Amsterdam. En dat is een lezingenavond... waarin ze nou ja, een aantal schrijvers lezingen laten doen. En ze wouden zeg maar tussendoor een soort muzikale invulling... En uh, ze kwamen filmpjes van mij tegen... van uh, een voorstelling die ik toen had gemaakt, Winterland Live. Dat was mm -hmm. de aanleiding van mijn vorige cd. Uh, heb ik zeg maar de soundtrack gemaakt voor de film Winterland van Dick Tuiner. En toen hebben we een voorstelling gemaakt... waar ook al zeg maar, live gefilmde tekeningen... Uh, het, het idee is daar begonnen. En daar stond een filmpje van op internet. En dat zagen ze. En ze hebben toen gevraagd van... wil je dat niet voor ons, voor speciaal voor die avond... ...uitwerken eh, als een soort van opvulling eh, ja, voor, voor onze café Amsterdam. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik heb zelfs de tekst van een nummer aangepast. Dat was namelijk een nummer dat heette Bizarro City. En dat ging over New York, maar dat heb ik over Amsterdam laten gaan... ...door een paar <lacht> dingen te laten veranderen. En daar allemaal tekeningen bij gemaakt uh, in een groot boek wat omgeslagen wordt. Dus je had beeld en, en muziek bij elkaar. En dat boek, nou dat kwam dan wel mooi uit op die boekenbeurs. Ja, nou ja, kijk, het, het, het grappige is van die, ik noem dat draw ja. clips, uh, draw clips. Getekende zeg maar, clips. Ja, dus ik zeg maar die tekeningen maak ik zelf op mijn, op mijn liedjes. Dus ik schrijf ook de, de muziek en de en de teksten. Dus het blijft ook heel dicht bij elkaar op die manier. En ik verzin steeds een andere vorm waarin die tekeningen komen. Dus de ene keer is het een boek, de andere keer is het een hele lange weg die op de grond ligt. Dan weer zijn het, zeg maar, transparantjes die op een podiumpje worden geschoven. Maar elke keer is het, hoort de tekeningenreeks bij het liedje. En op die manier is het een soort, is het veel meer een soort verhalen vertellen. En ik denk dat het daarom zo goed aansluit bij, bij zo'n literatuuravond, omdat ja. Dat is eigenlijk hetzelfde. Weet je wel? Of je nou vertelt over een boek of een boek schrijft. Dit is ook een verhalen ja. vertellen. Alleen op, op, een zelfde soort, of op een andere soort manier. En je bijna... bent wel echt een afgevaardigde van de vrije school. Hè? En muziek en tekenen. Ja. Alles. Ja. Vreselijk. Vreselijk. Ja. <laughs> Ik ben heel benieuwd wat daar nog meer achter zit. Uh, de tegel ligt daarin. Die is inmiddels uh, beschreven en betekend. Oh. Straks wordt duidelijk wat ja. erop staat. En luisteraars kunnen zich ook melden in het komende uur. Ga naar onze website radiokunststof.nl. En je gaat uh, live muziek maken, Sonja oh. van Hamel. Uh, je Zeker. wordt begeleid door, uh, ik geloof, hoeveel zitten er daar op de bank? Vijf, vijf. Ja, ik heb een hele een bunch meegenomen. Uh, Mark van den Driest op drums, of eigenlijk op Cajon, of hoe heet zo'n ding, Mark? Cajon. Cajon. Cajon. <laughs> Dat is een klein kistje wat allerlei drumgeluiden produceert. Dietz Dijkstra op uh, bas. Uh, Annie Tangberg natuurlijk, op Cello. En uh, Vera van der Bee op viool. Isabelle Petersen op viola. Viola, viol, cello. En ik was ontzettend blij dat ze allemaal konden. Nou, Zo, uh, een beetje het is Want De hele studio dus... zit bijna vol. Uh, en dan gaan, gaan. we... Uh, ja, het eerste nummer gaan jullie live spelen. En dat is het openingsnummer van het nieuwe album van Sonja van Hamel. En het nummer heet Fast Fragmented Mind. Nou, het klinkt echt prachtig. Fast Fragmented Line, live in de studio van Kunststof. Sonja van Hamel, begeleid door vijf muzici. En zo dadelijk uh, doen ze nog een nummer live. Um, Sonja van Hamel, voor de mensen die uh, wat later zijn ingeschakeld... Uh, je, je was, of ik moet zelfs zeggen, je bent nog steeds de helft van, uh, van Bauer. Want de band is nooit opgehouden te bestaan. Ja, en uh, dat klopt. samen met uh, Dubbe vormde jij uh, Bauer, vernoemd het filmprojector... En uh, uh, nu ben je sinds uh, kort tijd, lange tijd, uh, solo gegaan. Uh, en uh, je hebt een album afgeleverd, Transcendental Man, zo heet het. Wie is dat, die man? Transcendental Man? Ja. Ja, nu komt de grote onthulling. Ja, nou, er zit wel een verhaal achter... Um... Het komt van een documentaire die ik zag over Philip, Philip K. Dick... de science-fiction schrijver. Die, van uh, de Wolf was dat bij de NTR. Ja, is een prachtige documentaire over een zeer, zeer integrerende man... die, uh, die dus allerlei science-fiction verhalen heeft geschreven... zoals uh, waar ook later films zoals Total Recall en Minority Report... zijn allemaal ja, ja, gebaseerd ja. op. Want het uh -huh. zijn altijd verhalen die heel erg gaan over zeg maar een soort dubbele werkelijkheid, dus van een soort van ook technologieën die zich enorm ontwikkelen. En hij had eigenlijk heel erg vooruitziende blik zeg maar hoe dingen zich zouden ontwikkelen. En dat vond ik heel interessant van dat je dat je ziet in zijn verhalen dat hij eigenlijk dat al zo ziet gebeuren. En uh, omdat mijn muziek ook heel vaak gaat over een soort van parallele werelden en een soort dubbele lagen in, in in relaties en in mensen en ja, dat vond ik dat een mooie titel. En volgens mij komt het zelfs in die documentaire terug... of voor dat ze dat ja. zeggen, Transcendental, mee. Maar in ieder geval, dat bleef in mijn hoofd zitten. Een soort van... En gaat het zo vaker dat je iets ziet, hoort... waardoor je getriggerd wordt en er een liedje ontstaat? Ja, heel vaak. <laughs> Eigenlijk altijd, volgens mij. Want, want ik... je had het net over parallele levens. Ik herinner me van je vorige album, uh, Parallel Lives. En, uh, ja. De cellisten vertelden ons dat uh, dat gebaseerd is op een jongen die je ontmoette in San Francisco was het geloof ik. Ja. En, en met wie je een soort parallel leven bleek te hebben. Dat... Ja nou ja ik heb daar een tijdje gewoond of een paar maanden. En ik ontmoette een jongen die uh, waar ik verder niet echt een, een relatie mee had maar een goede vriendschap in. Uh, ja, we, hadden, we kwamen erachter dat we eigenlijk een beetje hetzelfde soort leven hadden geleid al twintig jaar of zo. En dat vond ik zo'n gek idee opeens, en ook een heel mooi idee. Maar hoezo, dat dus... zonder Joost Prins en de J. J. de Bom? Ja, nee, maar wel qua, weet je wel, de dingen waar je doorheen bent gegaan, allebei in beentjes gespeeld mm -hmm. en allebei uh, op een gegeven moment een lange relatie gehad die dan uitging. En gere... Er waren gewoon heel veel parallellen en dus dat, dat op een of andere manier verbond ons dat heel erg. Dus dat gaf een soort connectie. En ik vond het opeens een heel mooi idee dat er dus mensen op de wereld zijn die je eigenlijk niet kent. Waarmee je misschien een ontzettend parallel uh, ja, zeg maar leven leidt waar je het eigenlijk niet weet. En op, pas op het moment dat je diegene ontmoet, dan wordt dat eigenlijk zichtbaar. En dat vond ik dat, daar gaat dat liedje over. Ja, dat is ook wel een beetje het thema in, in al jouw liedjes. Hè? Want ook het nummer dat jullie net uh, speelden, het gaat ook een beetje over... Uh, de moderne tijd, de moderne mens... die eigenlijk veel te veel naar binnen krijgt... en dat allemaal maar moet zien te verwerken. Ja, ja, Wat ja precies. Lukt. Dat, dat, ik denk dat, dat inderdaad veel liedjes daarover gaan. Over de, de veelheid van, van heel veel indrukken en informatie die je krijgt. Terwijl ik altijd het idee heb van... er is een, er is een andere onderliggende wereld die ik eigenlijk veel fascinerender vind... en die misschien wel veel simpeler is of zo. Of die dingen veel meer verklaart dan je ooit zou. Nou, Kijk, zo'n ontmoeting... Ja, nou, zo'n zo ontmoeting vond ik een soort verklaring. De dingen vielen in elkaar, weet je. Opeens snapte ik van... oh, maar weet je wel, natuurlijk, weet je wel... dat je dat soort stappen hebt doorgemaakt. Want hij heeft dat ook. Weet je wel, dus dat je op die manier... door een, een ontmoeting... opeens iets meer begrijpt van waarom... over het leven, zeg maar. Mm -hmm. En... Dat vind ik heel fascinerend of heel mooi. En dat is ook... En wat waar... gebeurt er dan? Jij ontmoet die jongen daar in San Francisco. Je stelt dit vast. Want ik, ik zag op jouw site... voor de mensen die nu in de buurt van de computer zijn... moeten even kijken op jouw site. Want dan zie je ook hoe jij tekent. En wat, daar, wat voor clipjes er dan ontstaan. Sonja van Hamel.nl Um, en op die site is onder andere te zien, Parallel Lives, dus het verhaal dat je net beschrijft, met het clipje daarbij. En dan zie je echt hele mooie tekeningetjes, heel klein eigenlijk, van het leven van de jongen en van jou en hoe dat bij elkaar komt. En dat ja, is, is gewoon met sheets kamer. die je over elkaar heen Ja, het is legt. één kamer, dus je ziet zeg maar, het zijn drie lijnen die gewoon de hoek van een kamer zijn, met twee ramen, één rechts, één links. En Zeg maar om dat geert heen gebeurt er van alles. Want je, je stapelt, ik stapel allerlei transparanten over elkaar. eerst komt er één iemand binnen, dan komt er nog iemand binnen. En op een gegeven moment gebeurt er iets achter het raam. En dan worden ze weer weggehaald en dan opeens wordt er een andere sheet opgelegd. Waardoor je opeens van boven op, dat, op die kamer kijkt. En dus op die manier, uh, dat is ook een beetje zo'n zo idee wat, wat me fascineert. Van dat op één plek heel veel dingen gebeurd zijn. Weet je wel, dus wij van spreken ook hier in deze studio, weet je wat 50 jaar geleden woonde hier misschien iemand? In, de, in deze was dit ruimte. een bioscoop, Desmet? ja, nou ja, precies. Ja. Dus zaten hier mensen dingen. naar de film te kijken, maar weer 100 jaar daarvoor stond hier weer misschien iets anders en op een of andere manier, zeg maar de geest van een plek of zo van mm -hmm. allerlei dingen die daar gebeurd zijn. Uh, dat is ook een beetje wat in dat, in dat filmpje zit van maar dan op een plek, dus uh, toegespitst. Zonder nou de hele tijd op die vrije school terug te komen. Want dat is flauw. Maar het is. Um, uh, ik, ik, het is, lijkt mij heel raar als je bent opgegroeid met euritmie... En uh, hoe leer je schrijven op de vrije school? Uh, de letters zijn, geloof ik, kabouters of tekeningen. Uh. Ja, heel veel tekeningen. Ja, ja euritmie heb ik niet zoveel gehad. Want dat was maar goed, ontzettend. jouw moeder <laughs> testte meer. Ja. Maar. Um, het is zo ver weg van de wereld waar wij nu in zitten. De wereld die alsmaar kleiner wordt door sociale media. En toch kom jij daar in San Francisco bij zo'n jongen... en kom je uit bij een tekening en een liedje. Ja. Maar wat bedoel je? Dat hij dat nou ja, vrij ik... schoolachtig is? <laughs> nee, ik, ik heb, oh, nee ik maar heb... ook hoe je, als je die achtergrond hebt, hoe, het, hoe sterk het verlangen ook daarnaar blijft. Dat je gewoon het leven terug wilt brengen naar een mooie tekening en een mooi liedje. Ja, maar Begrijp ik denk dat wat je heel doet? veel mensen dat juist nu hebben. Mm -hmm. Ik merk dat om mij heen heel erg bij mensen die ik ken. Dat ook, ik denk dat daarom ook bijvoorbeeld die, die clipjes van mij ook best wel aanslaan. Want het is zo simpel. Het is zo oorspronkelijk. Gewoon tekeningen. Ze worden live gefilmd. Je ziet de man die het filmt. Je ziet de man die het neerlegt tijdens die optredens. En je ziet het op het scherm, bijvoorbeeld tijdens die, die literatuurfestival-avonden... Mm -hmm. toen kregen we heel veel reacties ook van mensen die, die zeiden van... ja, doe me denken aan vroeger poppenspel en, en uh, Adriaan van Dis... die zei van ja, doe me denken aan Wajang poppen in Indonesië en zo. Het, het heeft iets heel erg, inderdaad, wat teruggaat naar je waarschijnlijk aan kindertijd... Ja. maar een soort verwondering over hele simpele beelden en... Ja, ik, want leggen ze uit hoe het praktisch gaat. Want ik heb het wel op de site gezien... maar voor de mensen die het nog niet hebben gezien... we gaan zo luisteren naar een nummer van het album zelf. Dus even niet live, maar dat mensen ook kunnen ja. horen hoe het album klinkt. 395. Uh -huh. um, misschien moet je het trouwens eerst hebben, want dat is een, een weg, hè? een heel beroemde weg in Amerika die ik niet ken. Nou, niet eens heel beroemd, maar het is mijn favoriete uh, freeway in California. Ja. En ik heb veel door California gereisd en de 395 die gaat zeg maar achter de Sierra Nevada's, waar, waar je ook Yosemite en zo hebt. Ja, Prachtige ja, berg. Ja, park. En gaat van Lake Tahoe helemaal naar beneden. Dus zeg maar langs de woestijnen en de Death Valley en helemaal naar L.A. En ja, het is een waanzinnige weg die echt een soort van reis is door alle soorten landschappen. Dus je komt langs bergen, langs velden, langs woestijnen. Het verandert steeds. Dus ik vond het een beetje een weg die voor zeg maar, het hele leven staat, bij wijze van spreken. Of je gaat door allerlei stadia heen. En uh, dit liedje gaat dan weer over een relatie van twee mensen. die rijden die 395 af en in het begin zijn ze bij elkaar. Dan dus gaat het ook over die liefde. Maar eigenlijk tijdens dat nummer en tijdens het langs die wegrijden... gaat die relatie uit en eindigt het ook... Bij Death Valley. Ja, natuurlijk. Het <laughs> moet vooral niet goed eindigen. Nee. Nee. Maar nou ja, dat, dat is ook weer een soort van... Het is eigenlijk een heel simpel beeld. Maar dat heb ik dus vertaald door het, door het op een uh, hele lange tekening... van 12 meter lang... gewoon met een kwast een witte weg te tekenen... die kronkelt over die weg. En langs die weg gebeuren eigenlijk alle dingen waar ik over zing in het liedje. Dus de cameraman die loopt over die weg heen... Wacht, en die weg zie je letterlijk op de grond in, tijdens het optreden? Ja, die is of op de grond geplakt dwars, dwars door de zaal. Dus mensen staan daar ook op en zo. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik bedoel, daar is het voor bedoeld ook gewoon. Het hoeft niet heel mooie kunst, weet je wel. Ik mm -hmm. doe, het is gewoon, het is een tekening met, uh, ja, die gebruikt moet worden, zeg maar in die zin. En die deel is van die ruimte op dat moment. Dus uh, op het moment dat we het nummer beginnen, dan staat de cameraman. Dat trouwens, wie trouwens. Edo Hartman is. en uh, Die ook het hoesje heeft gemaakt voor mijn, uh, van mijn cd. Hoesje. En hij uh, filmt altijd live de, de, de, zeg maar de boekjes en de, en de weg. en uh, Hij heeft ook de machines gebouwd voor een aantal andere drawclips. Maar hij staat dan klaar. En we moeten echt timen met hem. Dus hij is echt een bandlid. We moeten echt uh, aftellen van oké, okay, één, twee, klaar Edo. Dus, en hij, moet, hij gaat helemaal mee met de tekst natuurlijk. Want ja, dat maakt het sterk dat het dus helemaal met de tekst meegaat. En je op die manier eigenlijk door dat nummer wordt gesluist. En gesluist. Uh, letterlijk langs een weg gaat. En hij moet langs benen en mensen opzij duwen. En aan het eind van het nummer staat hij bij ons bij het podium. En, uh, ja, het is heel grappig. 395, the freeway in Californië. We work hard, but we travel light. I take you down on the 395. We make a stop at Mono Lake We're diving in and we're wide awake Nou, de 395 zal nooit meer hetzelfde zijn... voor degene die er overheen gaan rijden. Binnenkort ja, in Californië. <laughs> Sonja van aanraden. aanraden. Um, in het boekje, uh, ik heb volgens mij al gezegd dat het er heel mooi uitziet... het uh, cd-hoesje en het boekje. En daar staat wat jij allemaal aan instrumenten hebt bespeeld voor dit album. Um, we moeten er even een paar uithalen en bespreken. mellotron. Ja, de melaton is een, is een apparaat waar we ook met Bauer al uh, heel veel op speelden. En we hebben er dus toen zelfs één gekocht, of Berend heeft er eigenlijk één gekocht. Ja, dat be en is en eigenlijk dubbe. een beetje. Ja, Berend dubbel waarmee ik in Bauer zat. Ja. Uh, dat is eigenlijk een beetje de eerste sampler. Het is een toetseninstrument met tape rolls die erin zitten. op elke tape roll een, een, een, drie instrumenten zitten. En die kan je met een knop verplaatsen. Dus je hebt cello, fluit en strings bijvoorbeeld. Op ja. één. En dat zijn opnames die dus ja, in de jaren zestig zijn gemaakt. Op het moment dat je die toetsen indrukt, dan hoor je de opname. En dat is ja, een heel bizarre soort van een beetje vuile, maar prachtig warme uh, klank. Waar wij allebei enorm verliefd op zijn geworden. En wat we eindeloos gebruikt hebben op, op Bauer albums. En, en waar heb je dat ontdekt dan? Hoe ontdek je zo'n instrument? Ja, op zich, als je een beetje houdt van oude piano's en oude synths, dan, wel... dan kom je daar wel. Ja, dat is niet, uh, het is op zich wel, het is wel een heel bekend instrument, denk ik, voor mensen. Onder, die, ja, ja, goed, jij begint nu ook de, heel de erg de Beatles het naar mij te kijken. Nee, nee, absoluut niet. Ik bedoel, maar bijvoorbeeld de Beatles, die spelen Strawberry Fields, dat intro. Uh, dat, dat is ook dat een mellotron. Dat is een, oh. een mellotron. De, de, de, fluit, de fluiten zijn dat. En die zijn heel beroemd geworden. Dus zo zijn er in de popmuziek wel meer dat soort uh, introotjes of dingen. Maar vaak weten mensen misschien inderdaad niet dat het melaton is. Nee. Maar als je eenmaal weet hoe het klinkt, dan herken je het onmiddellijk. Want het gaat overal dwars doorheen. Ja. Uh, en die heb... hangen aan de jaren zestig. Want net bekeken we samen ook het boekje. Uh, je hebt veel gebruik gemaakt. Het is een collageachtige techniek die jullie samen hebben gebruikt met de fotograaf. Ja. Uh, ook veel beelden uit, uit de jaren zestig. Ja. Ja. ja, die hebben het net als films en, en, en foto's. De die hebben allemaal iets heel dieps... en heel uh, contrastrijks of zoiets. Wat, wat mij heel erg aanspreekt. Dus niet alleen maar in de kleuren... maar ook vaak in compositie en in sfeer. Ja, het, het, het heeft een sfeer die, die natuurlijk veel meer gemaakt was in die tijd. Het was natuurlijk niet zo... Uh, zo diep en zo uitgebalanceerd als het er altijd uitziet. Mm -hmm. Maar het is waarschijnlijk toch een soort romantiek... die ik heel, die ik heel mooi vind daaraan. En, ja. en waar je dankbaar gebruik van maakt. Ja, en ik verzamel al jaren uh, tijdschriften en boekjes... sinds ik op de Rietveld uh, zat. Toen, uh, toen begon die gekte eigenlijk een beetje. En uh, ik heb veel samengewerkt met Piet Schreuders ook. Die ook heel erg... Een, van de VWRO-gids, een, een, ja, ja, die ook, een, uh, ja, ook heel erg houdt van zeg maar, oude, oude dingen, zeggen we ja, altijd. Ja, oude dingen. Niet nostalgie, maar gewoon leuke oude boekjes. En vaak nou ja, ook nog veel oudere dingen, dertig jaren, 40 jaar. Dus ja, het, het is gewoon een soort liefde. Mm. Het is, ik kan het niet anders zeggen. Ik kan het niet echt verklaren of zo. Het, het is, is er een gewoon. Liefde. Ja. ja. Uh, uh, nog een instrument. Uh, de kitaret. Ja. Nou, dat is, die staat achter op het hoesje. Ja. Dat is oh, echt ja, de fonds van ik vroeg, het denk jaar. Dat was. Wat is het? Ja, de fonds van het jaar letterlijk. Want we hebben het. Gert-Jan Blom had er een. En die kwam in de studio toen ik met Ken Stringfellow daar aan het werk was. Beschrijf even hoe die eruit ziet. Nou, het is eigenlijk. Het lijkt een soort keukenapparaat. Ja. <laughs> Iemand <laughs> zei ook. Hé, hey, ik heb ook zo'n ding in de keuken. <laughs> ik, hm, ik denk het niet. Maar het, is, het lijkt inderdaad een beetje op een. Uh, nou ja, het is een, een langwerpig doosje, zeg maar, met mm -hmm. al, dan gaatjes in en daar steken kleine uh, metalen pinnetjes uit. En die bespeel je, zeg maar, door daar aan te trekken. Dus je hoort pling. Het is een soort, net als met een mondharp, of zo hoor je bling. Alleen dit heeft een soort systeem met akkoorden, die aan de zijkant wordt beschreven, waardoor je, ja, voor mij compleet onlogisch ook. Ik doe het dus ook weer helemaal op gevoel. Kenny heeft het allemaal uitgezicht en die begrijpt het nu, maar Jij begrijpt het niet, ik, maar doet het die spelen wat op en, en allerlei combinaties van die tonen maken echt waanzinnig mooie akkoorden. En ja, het geluid is: het zit een beetje tussen een pianet en een en een Wolitzer piano, waar ik zelf op speel in, en vibrafoonachtig. Nou, en het is, het is gewoon een grappig, fascinerend en ding. waar kwam je het tegen? Nou, Gertjan Blom nam, oh het ja, dus mee, nam het mee in de studio en wij allebei meteen en we die hebben de, ja, ik heb er toen als eerste een gevonden. En Ken heeft er nu geloof ik... Vier en nou, hij is z'n ja. vijfde aan het komen. En allemaal via internet of zo? Ja, allemaal via ja. internet. Maar ook vooral omdat ze... Ze zijn gewoon niet meer te krijgen. Er zijn er ooit maar 800 gemaakt door Honor. De, de 800, Ja, ja? ja precies. Het is dus het feit dat hij er vijf heeft dat is heel bijzonder. Ja, en de, de, de, de onderdelen zijn niet meer te krijgen. Dus bij mij zijn er bijvoorbeeld een paar stuk. Dus we, we kopen ze gewoon allemaal op... zodat we uiteindelijk in ieder geval een paar groeien <laughs> Wie zijn die mensen? Ja. Op zoek. Maar en het dan is, een, een, een klavinet? Ja, klavinet, dat is een, ja, het is een piano met een soort snare systeem erin. Uh, ja, hoe moet je dat uitleggen? <lacht> ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet de expert ben. Ik ben gisteren bij uh, Marshall Groot, EP-service in Noord-Holland geweest, die de expert is. Oh ja, daar gaan goed. ze allemaal heen, geloof ik. En, ik. Ja, en daar heb ik gisteren een hele dag uh, echt op klavinetten en alles gespeeld. En uh, dat was wel echt waanzinnig. Maar ja, het is, het is ook een honer-instrument. En het klinkt gewoon. Met, het, heeft een, het heeft een soort snaresysteem, waardoor het een hele mooie brom heeft. En een, mm -hmm. en een soort, ook een soort vuiligheid die ik heel mooi vind. Van ding, weet je wel, het is brommerig. En je kan ook een beetje. Het heeft ook iets heel ritmisch. Als je de, ja, en dit als je allemaal zonder notenschrijft, Ja, ja Of voor het spelen zelf, of ja, nee. <laughs> uh, En dan staat er ook nog Guitar Hits with a Pin. Oh ja. <laughs> ik had mijn uh, oude gitaar weer eens uit de kast gehaald. Nou ja, dat dat kwam eigenlijk omdat ik heb ik heb op een gegeven moment dus een paar dagen met met Ken Swingfellow in de in dat is de, de producent, hè? moet je ja. even vertellen. Ja, dan uh, moet ik misschien is een grootheid. Even. Ja, doe maar. ik begon, ik begon met JB Meijers, ja. uh, daar heb ik vorig jaar een ja, ook de nummer. Dijk en eh uh, Selman Burg heeft gedaan. Selman Burg ja. Acta in Actane Munich en nou, hij produceert ontzettend veel. En uh, ik heb één keer met hem gewerkt vorig jaar voor een kerstnummer en dat viel erg. Dus ik heb hem gevraagd van wil jij niet mijn plaat produceren? Toen zei hij ja dat wil ik wel. Ik heb alleen heel weinig tijd. Of ik heb heel druk. Dus zullen we Ken Stringfellow erbij halen? Want daar werk ik veel mee samen. Ik was eerst nog een beetje huiverig. Zo van ja dan heb ik opeens twee producers en, en die Ken Stringfellow van ja de poses, die ken ik dan wel. Maar uiteindelijk hebben we elkaar ontmoet en nou, dat klikt ontzettend Wacht goed. Wacht even, voor de mensen die het niet allemaal weten... King, uh, Ken uh, Stringfellow is uh, onder andere producer van R.E.M. Nee, hij heeft uh, Toetsen gespeeld oh, acht toetsen jaar gespeeld. lang in R.E.M. Ja? Maar hij heeft een eigen band, die heet De Posies. Die ja? is al in uh, 89 volgens mij opgericht. En ze hebben ontzettend veel platen gemaakt. En uh, hij heeft ook in Big Star gespeeld, de... En dat opnieuw opgericht in feite. Of nou ja, opnieuw opgericht. Hij heeft met de, met de originele members van Big Star gespeeld. En daar, daar is er helaas nog maar één van over. Uh, en uh, daar hebben we vorig jaar ook nog een paar optredens mee gedaan. Dus hij, hij speelt daarnaast nog in, ik weet niet hoeveel bands. Het is iemand die heel veel verschillende dingen doet. Maar de poses is wel echt zijn, zijn bekendste band. Zeg maar. ja, goed, dus via uh, JB kwam je bij hem terecht? ja. En uh, het, het begintraject heb ik eigenlijk met JB gedaan ja. en uh, toen heb halverwege ongeveer is Kinder bijgekomen en toen heb ik vier dagen met hem in de studio gezeten. Eigenlijk op het moment dat de basis stond en dat je dus allemaal laagjes ging toevoegen en dat was echt waanzinnig, want hij heeft een soort manier van werken die ontzettend vrij is en heel erg direct. Van, van hij haalt bijvoorbeeld een, een, een piano gewoon door een versterker heen en nog over een effect en dan. Uh, weet je wel, ook als hij, heeft hij iets van percussie nodig en dan zegt hij oh hij hangt een leuk haakje en dan oh, nou dat klinkt wel goed en dan dus eigenlijk alles wat je om je heen hebt kan je in feite gebruiken en Natuurlijk. daardoor ja dan liep het helemaal uit de hand is eigenlijk uh, nou ja het, het gaf een het gaf een enorme vrijheid voor mij ook om om dus thuis verder te gaan want ik, ik ben toen daarna weer thuis of nog wat dingen ik heb alle zang bijvoorbeeld thuis opgenomen maar toen ben ik ook gewoon doorgegaan met dingen toevoegen. Toen dacht ik. Toen toekeens... heb je ook die bol of spoons erbij gehaald. Nou, ja, dat is weer in Parijs. Toen. <laughs> dat was wel eenzelfde soort iets. Nou, we moeten nog iets van percussie. En hebben we hebben gewoon een glas met wat lepeltjes erin. En toen. En dan krijg je een soort heel raar soort shaker. Maar dat was net ja, een soort van. Je krijgt daardoor hele. Hele bijzondere originele geluiden. En, en dat geeft het gelijk een soort persoonlijkheid. En dat was iets wat ik, wat ik echt van hem geleerd heb. En waar ik heel veel aan gehad heb. en Bijvoorbeeld die hits met de pin. Was, ik had jaren geen gitaar meer gespeeld. En ik vind mezelf ook geen goede gitarist. Dus ik denk altijd van nou dat is niks voor mij. Maar opeens dacht ik van ja waarom eigenlijk niet. Dus dat ding. En toen het moest een beetje iets, een beetje ja, vuil ook zijn. Dus toen heb ik, heb ik met zo'n Triangelpin pin. Ben ik gaan slaan of zo. En dat gaf... Ja, ook net een soort van kleur aan, aan zo'n nummer. Wat het heel mooi maakt. En door dat stapelen van al die laagjes. Ja, krijg je een heel mooi palet van allerlei. Uh... En dat, ja, dat is een, is een werkwijze die ik, die ik heel erg leuk vond. En, en heb uh... je nu ook verkering met hem? Nee. <lacht> nee. Is dus, dus dat nou een vraag? Ik zag het opeens helemaal voor me. Al toen ik naar de site keek en naar, en naar het album. Ik dacht: Oh, en nu is het ook nog een. Uh... Hele nee, mooie. absoluut niet. Hij woont in Parijs. Hij heeft een vrouw en een kind. Oh. Ik heb daar gewerkt. Uh, Oké, okay, dan heerlijk... slaat mijn fantasie slaat af en toe op hol. Ik dacht, ik wil die vraag gewoon even stellen. Ja. Hey, en um, uh, het feit dat hij heeft geproduceerd... Want we, we spraken Gert-Jan Blom. Die zei van, ja, en toen hadden we opeens veertig sporen... en heel veel geluiden en heel veel instrumenten. Ga er maar aan staan. Hij heeft het denk ik over de vorige plaats. Want gert Blom heeft heel erg... Geholpen. Ik heb hiervoor ook nog een andere plaat uitgebracht, ja. die Soundtrack. Ja. En daar heeft Gert-Jan Blom heel erg de productie voor gedaan. En uh, toen hadden we inderdaad op een gegeven moment konden we die, die tracks helemaal niet meer aan. Maar dat was en, in dit uh, geval niet aan de hand? Nou ja, niet, omdat we het veel meer in eigen hand hielden, weet je wel. Het is op verschillende plekken opgenomen en uiteindelijk uh, weet je wel, hebben we het gewoon gemixt op de computer het, waar het ook allemaal op stond. Dus toen en inmiddels kan je protos enorm uitbreiden. Dus uh, toen was dat veel meer een probleem. Net die vier, vijf jaar geleden inderdaad. Dan het nu dus, is. Uh, ja. Ik denk, op... dat hij, ik denk dat hij dat bedoelt. Eerlijk gezegd. Misschien. Ja. Hey, en nu gaan jullie nog een nummer live doen. Ja. Welk nummer is dat? Sometimes. Ja. En dan komen de Moet muzikanten nu naar zeggen? binnen. Nee, je hoeft er verder nee, iets het wel is over is te gewoon... zeggen. Uh, de, de, de Twee violisten doen nu even niet mee. Maar de cel is er wel. Nou, de cel is er wel en die speelt uh, met effectjes whale sounds, zoals wij dat noemen. <laughs> en wat is Annie, dat? Annie Tangberg op cello en whale sounds. <laughs> nou, okay. ah, dat... dat zal je zo horen. Oké. Okay. Nog een keer live, Sonja van Hamel begeleid en het nummer heet Sometimes. Yeah. Sometimes Live gespeeld in de studio van Kunsthof, Sonja van Hamel. Van het nieuwe album, Transcendental Man. Het liedje heette Sometimes en dan moet je weer gaan zitten en weer verder praten. Je verbaast me altijd over dat dat toch gaat. Dat je dan en zingt, speelt en dan weer verder praat. Ja, yeah, ik ook eigenlijk. Ja, dat het kan. <lacht> toch. Maar het gebeurt toch. Ik heb het trouwens nog even nagekeken, wat Gert-Jan Blom ons nou vertelt. Maar het gaat wel degelijk over dit album, want hij zei... Alles wat ze bedachten, dus wat Ken en jij bedachten... Uh, hebben ze uitgevoerd spijkers tegen de snaren van de piano gooien een cello met wasknijpers op een gegeven moment waren er veertig sporen en als producer, producer weet je dan dat het allemaal gemixt moet worden ja maar het, het voordeel was dat Ken het zelf ging mixen dus die wist uh, ja ja wist hij precies... had daar verder geen uh... nee het is allemaal goed gekomen ja nee het, het is kostte wel heel goed veel gekomen. tijd dat is, en gaat jouw is er ook uh, heel erg blij mee en ja. Ken spraken we ook nog en uh, hij vertelde ons dat tijdens het opnemen van de plaat was er veel tijd om te kletsen over honderd en één dingen... en kwamen erachter dat we veel met elkaar delen in de muziek... maar ook op een filosofische manier. Terwijl jullie achtergronden heel verschillend zijn... ik ben een self-made muzikant... en zij heeft een heel stevige achtergrond als kunstenaar. Zij denkt in concepten en heeft heel sterke ideeën. Hoe werkt dat eigenlijk? Want hij zegt ook, we hebben de muziek visueel benaderd. Hoe... Je hebt de Gerrit Rietveld Academie als achtergrond. Je tekent... Uh... Hoe werkt dat op elkaar in eigenlijk? Ja, nou, ik denk dat wat hij bedoelt is inderdaad uh, wel waar. Dat, dat in feite de, de liedjes zijn ook een soort van uh, schilderijen... waarin natuurlijk hele beeldende dingen zitten, ook, ook in de teksten. Uh, roep ik natuurlijk allerlei soms een beetje vreemde, surrealistische beelden op... Uh, en ja, door al die laagjes, het is natuurlijk ook een hele gelaagde plaat ge geworden. En dat wou ik ook heel graag. Dat heb ik ook heel erg gezegd aan JB en Ken toen we begonnen. Van, ik wil echt heel graag dat het, ja, dat het echt uh, een hele rijke plaat wordt. Heel kleurrijk en uh, ja, met heel veel verschillende instrumenten. En, en een soort van avontuurlijkheid of zo erin. En dat hebben zij allebei heel goed opgepikt... En ontstaat er dan ook wel eens een liedje uit een tekening? Dat jij voor jezelf een tekening hebt gemaakt of een schilderij... en dat daar dan een liedje ontstaat? Of maak je de tekening nadat het liedje er is? Nou, Tot nu toe is het eigenlijk steeds dat ik de tekeningen op de liedjes heb gemaakt. Maar ik zit nu te denken om het inderdaad om te gaan draaien. Ja? Om, uh, om tekeningen gewoon te maken en daar dan liedjes bij te... Dat lijkt me ontzettend leuk. Het lijkt me heel mooi om, uh, om, om daar dan weer misschien een boek mee te maken... Of om dat live op die manier uh, ook weer door te voeren, op een of andere manier. Want wat voegt het voor jou toe? Behalve het feit dat het natuurlijk prachtig is als je kijkt uh, als publiek... En, en daar is ook nog een tekening, er gebeurt meer dan alleen maar de muziek. Wat levert het jou op? Nou, ik denk dat ik altijd heb gezocht naar een manier... waarop ik beeld en muziek bij elkaar kon brengen. Omdat het voor mij eigenlijk best wel dicht bij elkaar ligt... En we hebben toen met, met, met Bauer hebben we dat ook heel vaak geprobeerd. Want Berend is eigenlijk ook heel erg een beeld iemand. Die heeft ook op de Rietveld gezeten. Dus die denkt ook heel erg mm -hmm. in beelden, zeg maar. En die kijkt ook eindeloos veel films en gebruikt dingen uit films. Wat ik ook doe. Weet je, wel, ik schrijf soms letterlijk zinnetjes uit een film op. Of, of een scène en gebruik dat in een liedje. En. Uh, ik denk dat wij, wij hebben een aantal keer samengewerkt hebben met, met uh, kunstenaars. Want uh, ik heb heel veel vrienden die natuurlijk beelden ja, kunstenaars vanwege zijn. Vanwege die, die academie natuurlijk. Ja, en dan probeerden we om een soort show te maken... waarin zeg maar, allebei uh, zeg maar, gelijkwaardig waren. Dus niet van de band speelt zeg maar, bij, uh, bij het beeld. Mm -hmm. Of uh, weet je, wel, je hebt muziek. Die, die, die het beeld ondersteunt of andersom, maar dat het compleet gelijkwaardig was. En dat heb ik een aantal keer geprobeerd, toen met bouwen, maar later ook met Dick Tuiner, toen met die film. En dat lukte wel, maar voor een gedeelte, maar nooit helemaal. En ik heb het idee dat wat ik nu doe, dat dat eigenlijk voor het eerst is... dat het werkelijk één ding wordt. En omdat je manier. het beide in de hand hebt, waarschijnlijk, of niet? Waarschijnlijk omdat ik, ik, ik inderdaad alles maak ja. en omdat het zo simpel is... Want als het heel ingewikkeld zou zijn, met uh, een soort of als het bijvoorbeeld alleen maar video zou zijn, dan is het weer video wat niet live gebeurt. Het goede is dat, dat alles live is. De muziek is live en de beelden zijn live. En dat brengt het opeens wonderbaarlijke manier uh, bij elkaar en tot leven. En opeens ja, ontstaat er iets wat je eigenlijk niet had kunnen bedenken. Nee. Oh, ik heb dit niet bedacht, het is echt zo gegroeid. En, uh, Want bestaat het eigenlijk? Nou ja, er zijn natuurlijk veel videoclips ja. en filmmakers die maar... op deze manier werken. Bijvoorbeeld Michel Gondry, daar ben ik een enorme fan van. Ja. Die uh, maakt veel films met papieren dingen erin. En ja, er zijn natuurlijk veel mensen die soortgelijke dingen doen. Je hebt een meisje, het klassieke Unama, die doet dingen met uh, sheets, dus met silhouetten op een, op een uh, overhead projector. En daar zingt ze bij. Oh. En het is prachtig. Klassieke Unama? Ja, het, het is erg mooi. Het is gewoon net weer een beetje anders dan wat ik doe, maar dat heeft wel diezelfde soort van hele simpelheid en heel direct. Uh... Even een paar reacties van luisteraars. Uh, Ira Koers heb Sonja en Ben zien optreden en spelen oh ja, in Beijing. Ira. Betoverend goed live, vrije school, vrije geest. Ja, ik ken haar van de vrije school. Heel oh, grappig. je kent haar van de vrije school. Ja, we hadden elkaar echt tot 20 jaar niet gezien en zij zat een klas boven mij. En zij, was daar, zij bleek daar het paviljoen te ontworpen te hebben. En zij liep daar te fotograferen. Een beetje grappig, ja. Ze heeft nog maar een paar heel mooie foto's gemaakt van ons. Okay. Nog bedankt, Ira. Daar kom je nog eens ver mee. En dan. Ik hoorde zojuist de gasten in de uitzending van vandaag uitleggen wat een melotron is. Misschien is het het beste uit te leggen door te refereren aan het zeer bekende nummer van de Moody Blues, Nights in White Satin. Waar het instrument zeer nadrukkelijk gebruikt wordt als vervanging van het strijkorkest. Ja, nou ja. ja. Nou, goed. Dus, na Strawberry Fields is, nog een ja, ander is een klassieker. Hey, maar je vertelde net helemaal aan het begin van de uitzending... dat je drie was toen je piano leerde spelen. Ja, nou en ja. To toen, nou ja goed, toen goed. Toen begon pingen. je een beetje te pingelen op die piano. <laughs> maar je ging naar de, uh, de Gietveld Academie. Waarom ben je toen die beeldende kunstkant opgegaan? En, en had je geen zin om je te laten onderrichten op het conservatorium? Nee, maar ik, ik maakte al muziek. Dus ik had helemaal niet de behoefte om, uh, om, om daarvoor naar een school te gaan... Uh, omdat ik wat ik deed, deed ik al in feite. En kijk, ik, ik ben ook geen virtuoze pianist of iets... en ik heb ook helemaal niet de ambitie om dat heel erg te worden. Ik ben echt een liedjesschrijver, zo zie ik mezelf ook. Van dat, ik heb altijd liedjes geschreven en dingen verzonnen op die manier. En dat sluit op een of andere manier toch meer aan... bij een soort kunstacademie, manier waarin je gewoon ideeën hebt... en dingen wil vertalen, maar bijvoorbeeld niet altijd in hetzelfde medium... Dus de ene keer kan het een liedje worden... maar de andere keer wordt het misschien een filmpje hmm. of een tekening. En, uh, en dat vond ik heel leuk aan de Rietveld. Van, het was heel vrij daar. Want ik heb ook nog een jaar in Utrecht gezeten bij illustratie... omdat ik wou eigenlijk illustrator worden. Maar dat was heel schools en heel erg gericht op het vak uh, illustratie. En dat paste ook gewoon niet bij mij. Van de, de, de vrijheid van heel veel verschillende media gebruiken... en daar. Ja, een soort eigen taal in ontwikkelen. Dat, ja, dat sprak me aan. Dus dat is de reden dat ik uh, dat ik naar de Rietlop ben gegaan. En daar inderdaad die vrije geest de vrije loop kon laten gaan. Ja, en Want ik toen, speelde en toen en ook wel een beetje. Ja, ja, en ik had toen een beetje met Odilo Giro van Koopark uh, en uh, Chopwood nu. Uh, waar ik nog steeds een studio trouwens mee oh, deel. Park, ja. ja, want wij zijn allebei uh, grafische ontwerper en muzikant. En hij is een van mijn beste vrienden. Dus, zeg maar wij zijn ons ben, eerste beentje begonnen in 1992 of zo. Dus toen wij allebei op het Rietveld zaten, speelden we daar ook al in. En uh, ja, dat, dat was er gewoon altijd. Dus, uh... En staat het tekenen nu altijd in dienst van de muziek, of maak je ook wel veel vrijwerk? Hoe gaat dat eigenlijk? Um, op het moment is het heel veel voor de muziek. Omdat ik hier gewoon heel graag mee door wil. Maar normaal teken ik ook wel gewoon voor andere dingen. En ook wel eens tijdens mijn grafische werk. Ik bedoel, soms maak ik ook wel eens illustraties of uh, dat soort dingen. Ja, ik teken sowieso wel... Va als ik op vakantie ga, neem ik altijd een boekje mee. Waar ik heel veel tekeningen in maak. En, uh, dus het is, dat is wel echt een soort plezier. En iets wat ook is, uh, moet. Of is het moet, echt gewoon plezier? Nee, het is wel echt niet. plezier. Want... In feite heb ik jarenlang niks met tekenen gedaan, niet, niet direct. Ik heb gewoon mijn geld verdiend als, als schrijfsontwerper al tien jaar. En uh, een beetje met muziek. En, en nu is dat tekenen erbij gekomen. Uh, eigenlijk op een soort spontane manier weer. Terwijl ik dat tussendoor deed, dat alleen maar voor de lol eigenlijk. En nu krijgt het opeens weer een plek. En nu klopt alles met elkaar. Want is dit uiteindelijk wat het grote geluk oplevert... als je en dat tekenen en die muziek bij elkaar kunt het grote voegen. geluk. <laughs> nou, ik word er wel heel gelukkig van. Ja, dat is wel, dat is wel waar. Ik, ik, heb wel het gevoel dat ik met iets bezig ben wat heel erg Sonja is of zo. Van, ik kan niet meer Sonja zijn dan dit, want <laughs> heel veel dingen, het zijn heel, ja, zijn heel erg de dingen die, dat zijn allemaal de dingen die ik wil doen en die ik denk ik ook kan. En ook nog in één vorm. En ik wer ik werk ook met allemaal mensen op dit moment uh, en ook het afgelopen jaar heb ik een aantal samenwerkingen ontwikkeld. Waaronder met Annie en met Edo, met die beelden en met Ken. Die echt waanzinnig waardevol zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Weet je wel? Als je je veilig voelt en comfortabel met de mensen met wie je werkt... En je, je kan, dan kan je op een of andere manier iets ontwikkelen wat heel eigen blijft. En dus in die zin denk ik, ja. ja. Het grote geluk zijn dan misschien een beetje belachelijk grote woorden... maar het komt wel in de buurt. Ja, maar het gaat, gaat ook steeds nog door. Ik bedoel, hmm. ik heb alweer nog weer nieuwe ideeën. Ik ben nu deze week, heb, ik heb net een pop-up boek gemaakt. Zo groot. Van karton, met pop-ups. Dus die, dat is voor het nummer The Roman Empire. Het van het nieuwe de, album ja. ook. Want al die oude drawclips die zijn allemaal op oude nummers van de vorige plaat. Dus ik moet nu weer allemaal nieuwe. Dus ik heb net het pop-up boek, boek. Pop boek, pop boek, pop pop boek. Ik krijg een pop-up boek. Ik kwam opeens niet meer uit. Pop en boek. dat presenteer je dan bij uh, de CD-release? Ja, woensdag, uh, Eddo is er nu mee naar huis om het in elkaar te zitten. En dan woensdag gaan we het presenteren. Goed, en dan kan dus, iedereen gaan, hè? Degene die nu luistert en denkt, dat wil ik live zien. Die moeten dan aanstaande woensdag, half negen, bitterzoet in Amsterdam. Ja, en dan speelt ook Dusty Stray, die ook op, uh, op hetzelfde label zit, Basta. En, en, en... dan uh, zaterdag aanstaande in een Nieuwe Anita, ook om half negen. En dan is uh, Ken Stringfellow ook aanwezig. Is hij trouwens ook uh, bij Bitterzoet. Ja, dan... en speelt hij in beide bands mee trouwens. Ook bij Dusty. Wat staat er op de tegel, Sonja van Hamel? Op de tegel staat... die ja. <laughs> amazing birdfish come into my parallel lives. Maar dit was eigenlijk nog voordat we het hele gesprek begonnen. Ja, want anders nu had heb ik het... alles al uitgelegd. dan moet het ook eigenlijk op het einde. En er staat dus een, een tekening op van een vogel en een vis... die aan elkaar vastzitten... Maar ze kijken allebei de andere kant op. En dat kettinkje heb ik om. En dat heb ik ooit gekregen van mijn moeder. Toen ik acht was. En ik begrijp absoluut niet wat het betekent. Dank je wel, Sonja. ook Dank je wel. wel. Zo dadelijk twee dingen op deze zender. Met Margreet Rijntjes. Veel plezier. Dank mevrouw Van Hamel. Dit was aflevering 2362. Ja, morgen ontvangen wij schrijfster Anna Enquist... over haar nieuwe roman De Verdovers. Tot dan.